Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Belgische dancefestival Tomorrowland gaat definitief door... ondanks een brand die het hoofdpodium verwoestte. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt op een persconferentie. Door nog onbekende oorzaak brandde het podium volledig af. De organisatie van Tomorrowland bouwt nu een nieuw hoofdpodium. Het festival, vlakbij Antwerpen, gaat morgen van start. Een financieel bewindvoerder uit Leusden heeft 150.000 euro gestolen van zeker 43 cliënten. Bewindvoerders beheren geld voor kwetsbare mensen die dat zelf niet kunnen. Ze worden aangesteld door de rechtbank. De zaak kwam aan het rollen nadat een cliënt ontdekte dat er 15.000 euro van haar rekening was verdwenen. In het onderzoek kwamen nog ruim 40 fraudegevallen aan het licht. De rechtbank heeft de bewindvoerder ontslagen en doet aangifte. Het Syrische leger heeft zich grotendeels teruggetrokken uit de Zuid-Syrische provincie Sueda. Die terugtrekking volgt op vier dagen van gevechten tussen het leger en de druzen. Dat is een religieuze minderheid die gesteund wordt door Israël. Dat land mengde zich daarom gisteren ook in de strijd met aanvallen op het Syrische leger in Sueda en in hoofdstad Damascus. De terugtrekking van het Syrische leger volgt op het bereiken van een wapenstilstand... Volgens de Syrische president zijn er afspraken met de druzen gemaakt over het handhaven van de orde. Ruth Chapengetic, de wereldrecordhoudster op de marathon, is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. De hardloopster uit Kenia testte in maart positief op een verboden middel... dat de bloeddruk verlaagt en de pompkracht van het hart verbetert. De Athletics Integrity Unit heeft haar voorlopig geschorst en doet nog onderzoek. Vorig jaar liep Chapman Gaddish in Chicago als eerste vrouw een marathon onder de 2 uur en 10 minuten. Het weer, veel zon, in het noorden nog wat bewolking. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen droog en zonnig bij 24 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Op de A10 Zuid heb je nu nog 10 minuten op onthoud tot aan de Ring Oost. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je nog 10 minuten in de file tussen Hoofddorp en Knooppunt Burgerveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM. En belofte maakt schuld... Created a habit of crashing into you. Give you my everything, all for you. When you get too close to me, I run as fast as I can. Say. Zijn die oranje linten toch ergens goed voor als ik het zo bekijk vanaf deze afstand? Want die mensen die op YouTube kijken... ja, dat gaat hem nog even niet worden vanaf 8 uur pas. Maar in de studio is er op dit moment een ene Marcus van Dam... die heeft een, ergens een oranje lint ergens omheen gespannen... en dat heeft weer te maken met een een of ander iets wat hij weer van een uh, microfoonstandaard moest afhalen. Want als je dat ongegeneerde uh, eraf haalt... Ja, dan uh, vernachel je dat hele, hele microfoonstandaard. Zo werkt dat. Um, we begonnen met Antidote van uh, Singa. En dat is ook uh, meteen het uh, titelnummer van het album... wat ze eerder dit jaar heeft uitgebracht. En ja, ik uh, zei het al, het is bijna een jaar geleden... dat ze hier uh, bij ons in de studio's uh, geweest... En dat album, daar heb ik uh, in mijn ogen alleen bijvoorbeeld She Math uh, heel veel van gedraaid. Maar er staan eigenlijk nog uh, veel meer van uh, die mooie nummers op. En dit was er eentje van. En niet alleen dat, uh, het is ook een, nou niet echt bepaald een radiovriendelijk nummer. Maar uh, hij doet het uh, dan toch goed als je een programma moet openen. En dan moet je gewoon de guts hebben om uh, dat uh, te kunnen doen. Um, Antidote dus. Straks gaan wij een gesprek uitzenden met Dolce Berringen. Want die uh, had ik uh, van de week aan de telefoon over de single Lucky. En Dolce die heeft een paar weken geleden nog uh, opgetreden met onder meer Koen Alvarez. Die we hier ook veelvuldig in de studio hebben gehad. En uh, Melanie Rijn. Die hebben we twee keer in deze studio gehad. Dat was Melanie and Friends. Waar Dolce Berger deel uit van maakt. En toen kondigde ze de nieuwe single Lucky eigenlijk al aan. En daar gaan we het dan ook over hebben in dit uh, uur. Um, dan in het uh, tweede uur, dan is het, als het goed is, Luc Nijman samen met Anne-Marie. En Anne-Marie zelf gaat ook nog een nummer spelen... waarop Luc uh, de begeleiding doet op de piano. Want zo is hij dan ook wel weer. Uh, want dat is dan ook meteen de gast van vanavond. En in het laatste uur zit er ook nog een gesprek... met de naamgenoot van de heer Van Es hier in uh, deze studio. Uh, en dat is Leon Weiderbos, Maar die is van Dutch Coast. En dan niet dat radiostation wat Weilen-Jacques Jongmans... ooit heeft uh, gehad hier in Zandvoort. Nee, zo heet de band. Dutch Coast. En dat is in het laatste uur. En er zit natuurlijk een karrenvracht aan nieuwe singles. Maar we pakken er nog eentje die ik een paar weken geleden ook al heb laten horen. Maar hij is wel heel erg leuk. Denne Lion.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 deze J.M. Bakkers en hij komt volgende week hier uh, naar de studio samen met nog uh, twee uh, muzikanten, We zijn met z'n drieën dus en uh, zal hij waarschijnlijk ook misschien dit nummer uh, laten horen dat is dat uh, sowieso nou ik uh, kijk weer en uh, wat gebeurt er uh, de fout thuis worden weer gewoon van, uh, van stal gehaald en uh, ze willen gewoon gaan zitten dus het wordt een zitconcert mensen dus een zitoptreden van uh, Luc Nijman en Anne-Marie die, die, uh, die zijn inmiddels in de studio gearriveerd dus dat uh, hebben ze dan al een beetje af uh, zitten kijken. Trouwens, voordat ik J.M. Uh, um, Bakkers liet horen, uh, had ik uh, Dandelion laten horen met What a Nice Surprise. Hé, hey, dat uh, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Ik had hier even iets, uh, <laughs> iets, iets anders moeten, moeten laten horen. Goed, heb ik uh, dat helemaal niet... Uh, helemaal uh, oké okay gedaan. Maar uh, wat niet geweest is... en ook niet uh, teruggedraaid kan worden... Uh, is nu eenmaal een onomkeerbaar feit. Een Beetje half Johan Cruijff-achtige uitspraak. Maar uh, hij klopt wel. Uh, we gaan gewoon verder. En uh, deze single die komt morgen uit. En ergens doet mij die titel... denken aan een illustre um, singer-songwriter... die helaas in 1973... Bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. En dat is Jim Grotsy. Jim Grosje, die had op een gegeven moment uh, een mooi nummer gemaakt: Time in a Bottle. En als je de lijn doortrekt. dan zit hij eigenlijk ook wel verstopt in de titel. van de nieuwe single van Christy. En dat is ook meteen haar uh, nieuwe single: Bewaar Mijn Woorden. Hoe het gaat. Je weet het leven gaat zo snel voorbij En het is goed om stil te staan. Je vindt je weg wel Vaar je eigen koers Maar als je me nodig hebt, ik sta altijd voor je klaar. If you leave oh. En je het even niet meer weet Je mag zeker weten dat hoe ver ook je reis gaat Dat ik je nooit vergeet Je vindt je weg wel Vaar je eigen koers, maar Als je me nodig hebt Ik sta altijd voor je my voice <laughs> This is om een akoestisch nummer te laten maken. Of uh, gewoon te maken. En uh, dat heeft hij helemaal zelf uh, gedaan. Maar daarbij ook een trompetist uh, te laten horen. Nou, dat is hem gelukt. En we hebben het over een popronde klant. En niet alleen dat. Want hij is ook nog een voormalig deelnemer geweest aan de Rob Ackta Award. Nou weet ik niet meer precies uit welke uh, uh, uitgave dat geweest is. Maar volgens mij was het net na de pandemie. Ik denk in de, de jaren 2000. 22 of 23 uh, dat hij erin gezeten heeft. Deze Cully. En uh, Cully gaan we dus zien tijdens de popronde. Want hij is daarvoor geselecteerd. Dan uh, waarom ik die vergelijking maak met Jim Croce. Uh, want uh, Jim Croce had het over de tijd in een fles stoppen. Maar de woorden worden ook eigenlijk als het ware in een fles gestopt. Maar dit keer door Christy en heeft ook de lading bewaar mijn woorden. Nou, dat kan je dan uh, beeldend doen door bijvoorbeeld in een fles te stoppen. Nou, en dat uh, is zij niet de enige in, want Jim Grossi ging ervoor. Uh, dus qua uh, intensiteit, uh, wat dat betreft, doet het uh, wel een beetje daar aan denken. Uh, het zijn wel totaal twee verschillend klinkende singles overigens, dat dan weer wel. Dit is ook weer een ja, van een blast from the past, om maar even wat te noemen. Want ik vind dat wel heel erg mooi. Maar het is wel een heel erg up-tempo nummer. Dus daarom uh, zal ik even wat uitgebreider spreken hierover. Het is van iemand die hier ook in deze studio is geweest. Maar ik, volgens mij moet het uh, geweest zijn rond 2014 of 2015. Zo lang is het alweer geleden. En ze heet in het echt Lisanne Veenendaal. Maar ze heeft het nummer uitgebracht onder Lizzie V. En het nummer dat heet Little Big Secrets. Keep it down for you. I lay you down. Dat was dus uh, The Blaster from the Past. Lizzie V. met the Little Big Secret. Um, en zij maakte eigenlijk een beetje oorspronkelijk muziek wat country-gerelateerd is. Dus een mooi bruggetje wat ik uh, maak naar het uh, verhaal wat er nu aan uh, zit te komen. Want Dolce Beringer is een van die nieuwe Nederlandse muzikanten die het uh, gewoon durft om uitgesproken country-pop in dit geval te maken. En dan ook echt een goede, stevige pop. En dat nummer heb ik vorige week al laten horen, 18. Maar daarachter zit natuurlijk het gesprek wat de inleiding vormt... voor de nieuwe single die morgen uit gaat komen. En die single die heet Lucky. Dus dat is een beetje het blokje wat je nu gaat horen. Hier is Dolce Bergen die te horen is met het nummer 18. Daarachter dus het gesprek. En dan de nieuwe single Lucky.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 aan de telefoon Dots Beringer. Hallo. Hallo. Ja, zo uh, so, uh, is dat voor het eerst dat wij elkaar spreken, maar niet helemaal waar, want uh, we zijn elkaar al eerder tegengekomen bij Melanie en Friends. Hallo. Maar uh, ja, je bent vrij jong, uh, zeg ik. Zeg ik. Ja, dat, is uh, dat is gewoon een feit. Maar uh, je, je hebt best al uh, wel wat op je naam uh, staan. Hoe is dat uh, gekomen? Ja, dat klopt. Ja, ik ben echt al heel jong, uh, heel jong begonnen met, uh, met zingen. Mm. Uh, toen ik zeven was, begon ik eigenlijk heel erg in de theater zien, uh, in de theaterwereld. En uh, dat heb ik toen uh, ja, een aantal jaar gedaan. En om de dertiende heb ik besloten van nee, zingen is echt mijn passie. Dat, dat vind ik het allerleukste en het belangrijkste om te doen. En uh, toen had ik me opgegeven voor de Voice Kids. Mm. En uh, ja, daar was ik daar doorheen. En uh, ...had ik meegedaan aan de Voice Kids seizoen 10. Uh, had ik vier stoelen gekregen bij mijn Blind Audition... ...en uiteindelijk in het team van Miss Montreal gezeten. Ja. En uh, vanuit, eigenlijk, ja, vanuit daar is mijn hele muzikale reis begonnen... ...met uh, zelf muziek schrijven en ook uitbrengen. En uh, voorheen deed ik dat Nederlandstalig... ...en uh, nu sinds een paar jaar doe ik het Engelstalig. Ja, uh... Dan komt eigenlijk een beetje wat een collega van mij bij een ander radiostation zegt. Van een programma waar jij ook in gezeten hebt. Van, wat weet jij daar nog van? Dat is de maarten verduin vraag Wat ik nog weet van... De... Ja, de voice kit. Oeh, ik heb dat heel leuk ervaren. Uh, ik, het voelde echt als een, als een familie om met elkaar dat programma op te nemen. Uh, ook super spannend uiteraard. Um, maar ik heb heel erg genoten en ik heb ook heel veel geleerd. Ook vooral over, over de muziekwereld en, en hoe het in elkaar zit. En uh, ik denk dat dat de belangrijkste lessen zijn die je mee kunt nemen vanuit zo'n programma naar het maken van muziek en, en daarmee gaan performen. Ja. Het, um, wat ik ook heel, heel fantastisch vind is dat mijn contact met Miss Montreal nog is gebleven uh, na The Voice. Ja dus vorig jaar uh, haar vlogprogramma heb mogen doen in diebelot Doorrecht bij haar clubtour oh dat is dat, dat zijn altijd wel de leuke dingen denk ik al als je dat uh... ja, ja vooral omdat ze stuurde mezelf een berichtje op Instagram met nee hey, lijkt het tof om dat te doen en de en dat ja dat is gewoon super vet om daar te hebben gehouden ja en daar, en daar zeg jij natuurlijk geen nee tegen Nee, precies. Nee, dat is, dat is zeker niet. Uh... Ja, uh, dat is niet, dat is niet uh, helemaal onbelangrijk. Want volgens mij uh, is ook Ede Douwe Boppen bij, uh, bij jou betrokken in dat opzicht. Ja, ja soort van. <laughs> uh, ik, heb, uh, ik heb twee jaar terug uh, zijn voorprogramma mogen doen bij de Kamvuurconcerten. En uh, daar heb ik uh, zijn songwriter en compagnon Stijn van Dalen ontmoet. En uh, zijn manager. En eigenlijk hebben we sinds die avond heel veel contact met elkaar gehouden. En, uh, en, en onze liefde voor de muziek en voor de country. En, en dat ik daar meer mee wil doen. Mm. En uh, toen in dat najaar um, ben ik samen met Stijn gaan schrijven aan de eerste paar nummers. En dat heeft geresulteerd in dat wij gewoon. Tot nu, uh, elke week bijna in de studio zitten om, uh, om nummers te schrijven en te maken. En dat is wel echt te gek. Ja, uh, die Stijn die jij noemt, uh, is dat Stijn van Rijsbergen? Nee, Stijn van Dalen. Stijn van Dalen, zie je? Er, er zijn meer Stijnen in uh, muziekland. Ja, dat, uh, dat is dan mijn, mijn vraag, dan ook meteen weer. Uh, voordat ik dan weer een zijstap ga wel, gaan bewandelen. Maar, dat is ook, uh, ja, van wat heb jij van Douwe Bob opgestoken? Wat ik van Dauw heb geleerd? Nou, ja. in ieder geval de, het het maken van muziek wat jij wilt maken en, en zeker de storytelling in, in nummers is zo belangrijk. En ik denk een quote die hij ook heel veel zegt, wat, wat een, een, een country quote is, is dat country muziek is gewoon drie akkoorden en de waarheid. Mm. En ik denk dat dat wel een van de belangrijkste... Ja, elementen is van, van een country-nummer maken. En ook, ik denk zeker voor de generatie country-pop muziek. Het is iets heel vernieuwends en, en voor veel mensen ook nog heel verfrissend. Dat ze denken: wow, oh, hé, hey, wat, wat gebeurt hier? Maar um, als, als het de waarheid spreekt, dan, dan, dan is het een goed nummer. Ja, uh, kunnen we dat ook zo zien dat jij uh, bij Melanie en Friends... Want Melanie uh, is ook natuurlijk iemand die behoorlijk uh, een country-stempel aan het drukken is in dit land. Ja. En daar behoorlijk wat successen mee aan het uh, boeken is. Uh, kun, je, kun je dat ook uh, zeggen over, over, dit, uh, over dit genre? Dat, uh, dat dat een beetje een snel groeiend verhaal is in Nederland? Ja, absoluut. Ik denk het wel. Uh, ik merk heel erg als ik de radio opzet. Ik ben, ik ben echt een, een radioluisteraar. Mm. Uh, als ik het opzet, dat ik, ik hou het nu ook bij dat we uh, dat, bijvoorbeeld Veronica luisteren op Sky Radio. Dat, dat het toch zo is van, hé, hey, ik heb nu al vijf nummers achter elkaar die, die in enigszins dat country genre zitten. Uh, Morgan Wallen wordt gedraaid, Dasha wordt gedraaid. Uh, we hebben ook wat meer country rock nummers maar ik denk zeker dat het, het, in ieder geval het idee van dat er banjo's en, en fiddels op de radio komen, is een goed teken, denk ik. Ja, ja want, zelf, want zelf bespel jij ook een uh, instrument? Ja, dat klopt. Ik speel, uh, ik speel uiteraard gitaar, maar ik heb um, nu ook al een tijdje een. Uh, een bungee-tar. En dat is een, uh, een gitaar banjo. Ja. Uh, nou, doe jij dat niet uh, helemaal alleen? Want er zit iemand uh, bij jou, die bij een aantal optredens. Die is ook al meerdere malen bij ons in uh, de studio geweest. Sterker nog, hij heeft zelfs in Zandvoort gewoond. Dat is Koen Alvades. Waar ken jij Koen van? Nou, Koen, uh, toen ik 14 was, toen ik dus mee had gedaan aan de Voice Kids... toen, uh, toen zat ik bij een ja, Nederlandstalig stukneveltje en... Um, daar heb ik een eerste nummer ook uitgebracht, tweede kans. Ja. En eigenlijk was Koen daar uh, de, ja, de gitarist voor op dat nummer. Ah. En toen kreeg ik mijn eerste optredens en uh, uh, ook in akoestische setting. En uh, toen ging Koen mee. En eigenlijk, uh, vanaf ja, dat ik dus 14 was, zijn alle optredens bijna met Koen Ja, uh, is, dat, is dat een prettige bijkomstigheid uh, dat, dat jij samen met uh, Koen dit soort optredens doet? Absoluut, ja. Dat vind ik fantastisch en echt ontzettend leuk. En ja. um, we hadden laatst ook een moment, uh, Koen hebben we gezellig een paar weken op vakantie. Ja. Dus uh, hij, heeft, uh, hij had nog niet mee kunnen spelen met mijn band. Uh, voorheen hebben wij natuurlijk altijd met z'n twee ook akoestisch gespeeld en nu soms uh, een tijdje speel ik ook met een band. Mm -hmm. uh, en uh, we hadden laatst een gig op Music bij Nike. en daar uh, was Koen uh, eigenlijk voor het eerst mee als met de band. En, um, toen ik toch op het podium en dan kondig je je band aan. En uh, dan was ik ja, ik heb de gitarist Koen hier naast me. En dan denk je, wow, toen ik 14 was, toen speelde we in hele kleine settings. En, en nu verandert dat al naar gewoon met mijn eigen band spelen. En daar zit hij bij. En dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Uh, dan nog even terug naar Melanie en Friends. Want toen werd er op een gegeven moment de vraag gesteld van, van wat jij nou uh, leuk vindt. Uh, en toen zei uh, Melanie van uh, het is... ...nou moet ik het even goed zeggen hoor, maar je mag me corrigeren als het niet helemaal klopt... ...van uh, iets, iets uh, minder leuk wat, uh, wat bekend is of uh, wat leuk is en onbekend. En toen gaf jij dat als laatste als antwoord. Dat ja. ik li dat liever iets leuks maak en dan... Om, wat onbekend is. Ja, tuurlijk. Ja, je moet altijd blijven bij, bij wat jouw gevoel is en wat jij wilt maken. En... Um... Ik, ik kan daarin op zich best pittig zijn met... Hey, ik, ik wil gewoon graag maken wat ik voel en, en hoe ik iets zie. Mm. Uh, en, en daar blijf ik dan ook echt trouw aan. Yeah. Het is zonde als, als je, um, ja, je, je jezelf eigenlijk kwijtraakt in, in deze wereld, in deze muziekwereld. Ja, als we het uh, gesprek uh, uitzenden, want het is nu maandagmiddag... Uh, dan is het donderdag 17 juli en vrijdag 18 juli komt de nieuwe single Lucky uit. Yes. Waar gaat hij over? Mijn, uh, mijn nieuwe single Lucky um, is eigenlijk een, een, een dromerige uh, country pop single. En um, het belicht eigenlijk uh, de keuze om, om het leven wat meer van de zonnige kant te bekijken. En, uh, en dat het oké okay is om soms even blind te willen zijn voor de dingen die om je heen gebeuren, voor de dingen die je leest, voor de dingen die je ziet en voor de dingen die je hoort. Mm. Um, en. Uh, ja, dat het soms heel prettig is om je gewoon even lucky te voelen... als je dus niet alles zo letterlijk en scherp ziet. De afsluitende vraag is... waar kunnen ze Dolce Berringer vinden op het wereldwijde web? Nou, op het wereldwijde web kun je mij vinden op uh, Instagram, op TikTok, op Facebook. En ik heb ook een website, uh, dolceberringer.com... en daar staan uh, al mijn optredens op in de agenda uh, waarin je me kunt zien spelen... Uh you sound so calm and better uh you are for today. I'll be honest, I am often a little scared to hear the truth, cause I know where it leads me. I'll end up only missing you. So I'd rather keep believing and accept that I'm a fool and that's fine with me. There's no purpose, I am searching, I'm just playing hide and seek. Cause the world is full of hurting And I could use a little peace. So I try to see the best in every stranger that I meet And that's enough for me When I cover my Waarom draaien we deze van uh, Low Addicts? Nou, dat heeft uh, te maken dat ze straks ook weer te horen zijn... met de nieuwe single Dark Night Gloom... want die gaan we straks uh, in het laatste uur uh, laten horen. Daarvoor hoorde je dus uh, uitgebreid een uh, gesprek met Dolce Beringer over uh, de single Lucky. Die uh, heb je er voor deze single van Low Addicts uh, gehoord. En helemaal voordat het uh, gesprek begon hadden we nog de single 18... Zo, we gaan uh, snel verder, want we hebben er nog, uh, nog een paar uh, die ik uh, wil laten horen. En bijvoorbeeld is deze van Lemon die ik zeker nog even wil laten horen. En dat nummer dat heet Power. Twee weken terug hadden we hier Ralf Heesen in de uitzending. Live zelfs nog een telefoongesprek gevoerd. Ja. Dat ging over die twaalf singles die Lemon uit wil brengen in 2025. En dit is de zevende. Het nummer dat heet Power. Daarvoor hoorde je trouwens nog uh, Low Erks met Nan. En dan hebben we er nog eentje die we nog uh, laten horen. En dat is weer van Zandvoortse Magelei. Ja, ja, ja, ja, dat is niet te geloven. Er zitten er twee in vandaag uh, van Zandvoortse Magelei. En dat is EMO. En nou heeft Molina mij dat ook uitgelegd hoe uh, die letters tot stand zijn gekomen. Maar dat ga ik pas verklappen als ik uh, gewoon het gesprek heb uh, gevoerd met hem. En dat nummer dat heet more en ik ga je horen tot aan het eind van dit uur. Give me more